voor EU-landen in financiële problemen. Volgens diplomaten stelt het internationaal Monetair fonds... bijna de helft van het geld beschikbaar. De maatregelen moeten voorkomen dat EU-landen zoals Spanje en Portugal... in dezelfde situatie als Griekenland terechtkomen... waardoor de euro verder onder druk komt te staan. De euro daalde vorige week naar het laagste niveau in meer dan een jaar. Op het vliegveld van het Pakistanse Karachi... is een man opgepakt met batterijen en een elektronisch circuit in zijn schoenen... Hij wilde een vliegtuig naar de Omaanse hoofdstad Muscat nemen. De man van 30 moest door een scanner voor hij aan boord ging. Nadat het alarm afging werd hij handmatig gefouilleerd en vonden beveiligers de spullen in zijn schoenen. Volgens de Pakistanse beveiliging had de man geen explosieven bij zich. De Friese politie heeft een jongen van 18 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij bij Club Q in Noord-Bergem. Vorige maand kwam een 16-jarige jongen om het leven bij een ruzie in de discotheek en raakte een man van 20 zwaar gewond bij een andere vechtpartij op de parkeerplaats bij de club. De politie kon de verdachte uit het Friese Damwouden aanhouden naar verklaringen van getuigen. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Dat is het gevolg van de uitslag van de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat van het land. Het is nog onduidelijk welke partij de grootste wordt in Noord-Rijn-Westfalen... de CDU of de SPD. Beide partijen verloren vandaag de CDU het meest. De regerende coalitie van Christendemocratische CDU... en de liberale FDP heeft geen meerderheid meer... omdat ook de FDP flink verloert. Het weer vannacht af en toe opklaring. Het wordt tussen de 2 en de 5 graden, mogelijk wat nachtvorst. Morgen overdag overwegend droog tussen de 11 en 14 graden. En na vandaag... Blijft het fris met vooral dinsdag veel regen. Dit was het NOS. Zandwoord heeft, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. G -G met, met Nu U de nacht. Flow girl, I know what you like. Bad boys, bad boys.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 Dream. Tell him the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin em around like a wheel on fire. Walking on tightrope rope for love's wire. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just want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 Then I'm killed I'm in a blow